Radio, het station voor jou. Kijk wat. Ja, Jaap. Techniek, jongens. Echt. Sorry, uh, doorluisteraars horen. Hallo, hier is Jacco uh, dan daarbij. Ja, het is nu live. Uh, vijf minuten over acht. Luisteraars Hallo. Op. Bij Alloa Radio. Hier is Jacco. En ik ben DJ Jaap. Ja, de nou Skype, ik had geen Skype op mijn telefoon, die had ik eraf afgehaald, omdat het vorige keer uh, al allebei een andere uh, uh, uh, blah blah blah blah, verkeerde account Dus ja, daar kan je hem... mm -hmm. niet bellen, weet je. Maar het is uh, via ja. de WhatsApp werkt het ook, hè. Want het ik gaat v... prima. Ja, ik, ik hoor je, je je stem klinkt hartstikke goed. Het is alsof je naast me zit. Het is toch ook zo? Ja, zit het... ja. Vader en zo. Met een pookje. Met een pintere pookje, ja. Ja, we hebben de muziek een beetje naar de achtergrond. Het is uh, vorige keer gelukt, hè. De vorige uh, uitzending. Dit is geen podcastluisteraars. Ja, mocht je het later ook terugluisteren, is het natuurlijk wel een podcast. Logisch. Maar we zijn een uurtje eerder begonnen. Dus het is... Uh, uh, nu zes minuten over acht, en om het te bewijzen dat het live is, die hoe uh, die volkszanger? die is zoon die is dronken. Uh, ze reden in de auto 200 kilometer per uur, Dries Roelvink of zo? Die is aangehouden. He, van oh ja, de zoon, zoon. Oh, zoon ja. van Dries uh, Roelvink bedoel ik. Sorry, meneer. niet slecht. Sorry, meneer Roelvink. Ja, dat kan die niet zo. Ja, uh, je zal maar een bekende zanger zijn, en je zoon die misraad straat ja, iedereen die, die oh, oh, zie je wel, zie je wel, weet je. Mensen hebben gelijk een oordeel klaar. Denk, ja joh, als een onbekende Nederlander was had het nog niet eens in de krant gekomen Ja, dat, dat, dat, het probleem met deze is dat dit, dit is voor hem niet de eerste keer dat hij een aanraking komt met politie, hè? Oh, nee, dat wist ik niet, maar, maar goed. Maar, ja, maar waarom... er is ook in het verleden ook nog een verkrachtingszaak. Oh, jezus. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Mm -hmm. Dat is een verkrachting, zou dus, ja. moeten Ja, ja, ja Dat kan, kan natuurlijk pa een paar dingen. Nee, nee, nee, nee het zeker. Ja, okay. ja, maar weet je wel, T.S. die pa. Ik tot dat hij nou zo dom is. als hij rare dingen doet. Ik vind het zielig voor die pa, weet je. Een pa gaat dragen ze vrouw. Toch? Ja, maar je ziet het vaker: hè. kinderen van bekende sterren die ontsporen omdat ze natuurlijk nooit meehoren. Ja, ja, ja, ja. ik heb ook wel eens gehoord uh, dat uh, rijke luise uh, kinderen, vooral jongens, uh, die worden zo verwend. En dat is natuurlijk niks nieuws, dat is altijd al zo geweest. Ze maken er niks spannends mee. En dan gaan ze inbraakje plegen of iets stelen uit een winkel. Uh, iets doen wat, uh, wat niet mag, weet je. Om, uh, ja, avonturen, want ja, ze hebben... Uh, alles wat ze hebben willen. En dan is de show er een beetje af. En dus dan denken ze: kom, laat eens een uh, appeltje pikken bij de groenteboer zeg maar, als je uitstraat hoor. Maar ik heb ja. gisteren, ik ben gisteren, ik heb gisteren een Braarhoft uh, gehad. man, ja. hartstikke leuk. Dat is een goede, een goede vriend van mij. Die is getrouwd gisteren een hele mooie datum 18, 8, 2018 was dat is heel mooi. Geprikt ongeveer ja, een jaar geleden hebben ze dat besloten. En daar ben ik bij. Het is een hartstikke mooie omgeving. In Ermelen was dat uh, een leuk. heel mooi hotel. En dat was heel gezellig. Lekker gegeten daar. En uh, ja, alles uh, was heel leuk. Dus ja. Top. Ja, en uh, ja, mijn vakantie ja. zit er ook op. Morgen moet ik weer aan de slag. Dus, ja, ik ook. Nou, daar gaan we weer met goede moeten tegenaan. Het dus, <laughs> ja, visse... moet gaan zijn... we met frisse tegenzinnen tegenaan. Ja, dan moeten toch centjes oh. verdiend worden. Hè? Ja, bedoel, ja de, we moeten toch de hypotheek betaald, betalen. Hè? En ik moet ja. mijn Mercedes betalen. En, uh, ja, en bedoel, uh, de, de huishoudster, de, de butler moet betalen. En, uh, ja, uh, nou, nee nou, nou je het over, ik nou het moet... over geld hebt. Ik, uh, ik, zat, uh, ik zat straks een voetbalwedstrijd te kijken en uh, een Engelse wedstrijd tussen, uh, tussen uh, Manchester United en Albion. En zo uh, leuk om te zien. Dan staat er aan de ene kant staat het uh, team van Manchester... wat alles bij elkaar ongeveer een miljard heeft gekost. Aan de andere kant staat dan een team van Albion wat alles bij elkaar, uh, nou, zeg maar, misschien net uh, 2,5 miljoen heeft gekost. Ja. En dan, uh, dan spelen ze die miljardairs van de nat af. Dus uh, er is nog hoop voor voetbal. Ja, Het grap bepaalt je, dus niet alles. Tijdens die bruiloft hebben we, ja, je weet, af en toe zitten ze wel eens op je, op je appie te kijken, weet je. Ik zat dan uh, voetballen te volgen een beetje op, op, via teletext. Ik heb Auto Den Haag verloren met 4-2. Alweer voor de tweede keer op rij. ...hebben ze weer verloren. En Ajax heb wel gewonnen, geloof ik, hè? Dacht ja, kantjeboord. Kantjeboord, kantje net. Ze hebben gewonnen. Ja. Oké. Ik zal niet zeggen dat ze geen hulp hebben gehad van de scheidsrechter. Dat is wel zo, maar. Uh... Oké, okay, nou ja. Ja, kantje. Het ging net. In de laatste seconde kregen ja, kant, ze een penalty in Dalen. Kantjeboord, kantjeboord. Ja. <laughs> ja. ja. Ach ja. Geluk moet je hebben, hè? Hmm. Nou, als er alweer een aardbeving uh, in Lombok, helaas, de vierde alweer in een week oh. of zo. Hè. En er zijn, geloof ik, uh, geen of weinig slachtoffers gevallen. Omdat mensen, ja, er waren al heel veel gebouwen ingestort. En nou zeggen ze, well, jullie kunnen beter weer houten huisjes bouwen zoals vroeger. Want die storten niet zo snel in elkaar. Die zijn wat wendbaarder. Stenen gebouwen, ja, dat gaat scheuren. En uh, ja, dat dondert natuurlijk allemaal in elkaar. Ja, het is triest allemaal, overstroming in India ook, uh, ja, zoveel doden in, uh, uh, in het zuidelijkste puntje, Zuidwest-India. Uh, um, ja, maar, God heeft een hekel aan arme mensen. Het lijkt erop, ja, het lijkt erop. Ja, het ik lijkt er het, wel het, op. Het zijn altijd de arme mensen die het meest getroffen worden, dat vind ja. ik ook zo sneu, weet je. Dat zijn vaak ook de meest religieuze mensen. Ja, maar weet je wat het is? De mensen die geld hebben, die, die, die het kunnen betalen, zeg maar. Die, die, hebben die gaan meestal veilige gebieden wonen, weet je. Nou. Ja, overstroming kan natuurlijk overal gebeuren. Ook in rijke gebieden. Maar het valt me inderdaad echt op. Ja, alleen Amerika dan met die in Californië bijvoorbeeld... Ja, die mensen zijn niet echt arm hè, die dat treffen, want die hebben vaak hele dure villa's. Het is natuurlijk ook oh, erg, Daar gaat niet om. Het is voor die mensen net zo goed erg, want je zal maar je hele een houden kwijt raken door zo'n bosbrand. Nou, daar ja. ben je ook niet blij weet je. Kijk, nee? Nou, eh. <laughs> ja, het is lullig, maar ja, die dingen gebeuren helaas. Dus voor mij hoeft het ook niet. Ik gun het niemand hoor. Nee, waarom? Ik bedoel, het is al er erg genoeg. Je zult maar jaren gewerkt hebben. Alles opgebouwd. En ineens beter in één klap kwijt door een of andere ramp. Nou, dat gaat toch niet in je koude kleren zitten? Ja, je bent nooit echt eigenaar van de dingen die je hebt. Nee, want je hebt het. Ja, weet je hoe ik het zie, hè? Ik, ik, ik zie? Kijk, iemand zei mij ooit een keer van. Uh, uh, je raakt nooit uitgeleerd in het leven. Dat, uh, dat het, uh, het leven is een, uh, een school. Een school. Je, je, je blijft leren. Of je nou jong of oud bent. Je blijft tot je dood toe leren. Want ja, je maakt wel eens fouten. Dan denk je, oeps, dat moet ik niet meer doen. Dus dan weet je dat je dat niet meer moet doen. Hè, ik zeg maar wat. Hè? Iedereen weet dat je niet door rood mag rijden. Toch doen we het wel eens. Nou, dan krijg je een ik heb ook net een bekeuring binnen gehad van 36 euro. Ik 4 kilometer te hard. Ze hebben er wel wat afgetrokken, dus ze bleven vier kilometer over. 36 euro boete. Ja, bijna gulden zeg ik. Hoe lang is die euro al afgeschaft? 17 jaar of zo. En nog zo, ja. ongeveer, wel eens gulden. Maar goed. <laughs> maar 36 euro boete. Nou ja, goed. En dat was een dag voor mijn verjaardag. En ik denk, hoe ken dat nou? Ik was toch niet in Ipenburg. En toen zag ik na te denken. Toen zegt mijn vrouw die zegt, joh... ...ja, was zijn onthalen onthalen bij het bekende tuincentrum. En ik zeg, oh ja, natuurlijk. Ja, toen ben ik inderdaad uh, daar geweest. Ja, ja, ja, het klopt. Nou ja, dan betalen we die boete maar. Hè. Dus het is niet anders. Dus... Ja, het is niet echt dat je een keuze hebt. Je hebt geen keuze, want dan wordt de boete alleen maar hoger. Kijk, is het nou onterecht... He, ja, dan ga ik het natuurlijk aanvechten, dat is logisch. Maar ja, het was gewoon, ja. Ja, het zal wel, want ja, dat, die tijdstip dat zal ook wel geklopt hebben. Maar ik ben daar inderdaad geweest, bij de, de, de, de, de, de Soetermeerse polslaan of weet ik hoe dat heet, bij het Kruidveld. Kruising, denk ik, ja, ja, dat klopt, dat is richting uh, de puntje-puntje-tuincentrum. Ik mag geen namen nemen, Engels maken. Ja, het pleintjes dan. Uh, uh, uh, ja, uh, en dat niet alleen, van die zes plantjes zijn er twee opgevreten, nee drie zelfs, dus. door, door de slakken. En toen, nou uh, ja, ik denk potverdikke nog aan toe jongens, uh, toen heb ik een tip van iemand gekregen van joh, je, uh, ze zijn gek op bier. En dan moet je een portje bier in de grond graven, doe er een schuit bier in en daar zijn ze gek op. En dan gaan ze erin kruipen, want kijk wij drinken het op. En je gaat er niet in zwemmen. Ja toch? Nou, hun wel. Dus. Nou, nou is het wel moeilijk om in een bierglas te duiken. waar is bierglas natuurlijk te klein voor. Maar en ze verzuipen en het werkt. Ik heb vandaag weer een paar extra portjes in de grond gegraven. Met een flinke schuit bier erin. Ja, nou zou je denken dat is toch zonde. Dat kun je toch beter opdrinken. Nou, weet je wat het is. Het kost me veel meer geld aan plantjes dan een dan zo'n blikje bier, weet je. Dan hoor je bier. vandaag in één keer allemaal gezang en gelal uit de tuin, blijken het kabouters te zijn die ladden zat zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja, als we lachen, natuurlijk. Hè. Die kleine mannekes uh, allemaal zitten uh, rondzwollen. Hé, uh, uh, uh. hey, blijf aan mijn baat! Hé, hey, blijf aan mijn baard! Ja, en een ander die zit uh, in je pagola te kotsen. Bluuh, ja. En een uh, ja, ja. ander die zit uh, te vloeken en te tieren. En de een die zit alleen maar te lachen, en de ander die slaapt. Dan ik, wat hoor ik naar nou voor een gesnurkende tuin joh, wat is dit? Ze verrekt als een kabouter. Zo, ah, die ken ik. Die, die, die, die heb zeker weer uh, van de bier gesnoemd. Bier, zegt mijn vrouw. Ik ze, ja, ik doe bier in de tuin. Uh, uh, tegen de slakken. Oh, zegt ze. Maar ja, weet je wat je wel krijgt? Na verloop van tijd, die slakken, die laat ik gaan liggen. Maar dat gaat het gegeven wel een beetje stinken. En dan komen er weer vliegen op af, dus die vliegen hebben weer wat te eten. Ook die worden dronken en die vliegen overal tegenaan, weet je. Dus ja, dat is een, een, een behoorlijk zootje in de, de criminaliteit. Het echt heftige vormen aan in de tuin hoor, moet ik zeggen. Want er is pas nog een kruiwagen gejat van de tuinkabouter. Ik denk, ja, wie zou dat nou toch gedaan hebben? Ja, ik denk een, een, een tuinkabouter dief. Ja, nou, die, die, ja, misschien, ja, wie weet. Dus uh, ja, Kijk je dan van de de de ik heb geen politiebureau in, in mijn tuin, dus we hebben pech. Niet, nog niet. Uh, ja, ja, ja, het moet geen uh, stadsverwikkelingen uh, worden in mijn achtertuin, want dan is het geen achtertuin meer maar een ghetto en dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Ik ben, uh, gisteren ben ik even naar Deventer geweest. Ja, ik zag het uh, op Facebook, ja. Het is een mooie stad, hè? Ik ben er ook geweest. Ja, stel, is eens. echt 2000 geloof ik dus is uh, een hartstikke leuke stad. Ja, mooie je Ze hebben ook zo'n boekenmarkt hè, één keer per jaar, toch? Ja. Ja. Oh. ja, veel leuke en aparte winkeltjes. En uh, je, je vraagt je af hoe kunnen die winkeltjes bestaan? Want je ziet echt gewoon niemand binnen. En er is een, een winkeltje die gewoon heel apart, apart. Ja, ja die latijntjes en hebben dingetjes verkopen. Dat je, bij je eigen denkt van God, hoe kan, hoe kan dat bestaan? Schijnbaar kan het bestaan. Nou, ik zou je zeggen. <coughs> Als je in de Den Haagse binnenstad loopt... Hè, ...daar heb je soms... ...ja, het is niet zo groot als Utrecht en, uh, en, en bijvoorbeeld uh, Br Delft... ...ja, die oude binnenstad is veel groter dan de oude binnenstad van Den Haag... ...hoewel Den Haag een veel grotere stad is... ...maar de, de, het oude centrum is veel kleiner... Hè. ...en daar heb je soms ook winkeltjes waarvan je denkt... ...ja, daar komt geen hond... ...en het staat er al 10, 20 jaar of langer... En dan denk ik, ja waar leven die mensen van? Maar ik heb een vermoeden dat er iemand is met geld. En die heeft uh, ja, zo ooit zo'n zaakje uh, gekocht, zo'n pand gekocht. En die denkt, kom ik zet er eens wat spulletjes neer. En, en misschien verkoopt hij ook wel. Want sommigen moet je ook wel eens bellen voor een afspraak. En dan kan je dan komen kijken. En ja, ja, goed, dan verdienen ze er nauwelijks om. Ja, Zo'n ding moet ook, natuurlijk ook de hypotheek van betaald worden. Of misschien is die al afbetaald, want dat kan ook. Dat er de mensen dat doen om de, om de sfeer in de straat een beetje te behouden. Maar uh, ja, je, je, ik zie al af en toe wel, wel eens oude ja, winkelpandjes waar ze LP's verkopen, tweedehands LP's. Het zijn vaak kleine winkeltjes. En er zijn toch mensen die dat dan proberen, weet je. Dus, en die euh, David veel. Oké, okay. ja, dat was leuk. Ja, ik heb uh, ik ben... trouwens over oude platen gesproken. Ik heb die nieuwe CD van uh, Nieuw, tussen aanhalingstekens, van Elvis gekocht, die CD. Die allernieuwste. Het zijn natuurlijk wel oude opnames, maar ik bedoel, er staan wel een paar nummers bij die ik wel ken. Dus ja, zo nieuw is het ook niet. Alleen heeft hij met. Ik dacht met zijn dochter een duet, dat heb ze dan natuurlijk later ingezongen, logischerwijs. En dan heb je ook het nummer van I'm Crying in the Chapel. Ik denk, maar dat ken ik toch al, dat liedje. Dus, ja, hij is wel goed hoor, er zijn best leuke liedjes op. Maar toch een beetje met een religieus tintje. Ik denk, ja, moet dat nou, weet je wel. Sommige liedjes, weet je. Maar ja, door de nee, bankgenomen... nee, Misschien was het, het gebied waar hij waar leefde dat dat heel religieus was, weet ik niet. Ja, Oké, okay, ja, maar ik bedoel, uh, door de genomen is het best wel een goede plaat, hoor. Daar gaan hij om. Ik heb hem drie keer gedraaid. Oh. Maar ik vond hem best wel aardig. Maar uh, ja, ik vind het niet echt een verrassing. Uh, maar goed, daarnaast heb ik een cd gekocht van een oude album van uh, Jan Akkerman... En het album heet gewoon Jan Akkerman. Mm. Uh, ze hebben hem opnieuw uitgebracht met een extra track. Ik denk, nee, die hoef ik niet. Ik wil de originele. Gewoon uit 1977 is die. Jan Akkerman. Daar zie je hem liggen op bed. Op zijn rechterzaai. En daarnaast ligt een gitaar en die hebt ze... Een vrouwenarm zo op zijn rug. Misschien voor de kenners weten jullie wel welk album ik bedoel. Jan Akkerman uit 1977. Ik dacht al dat ik een. als ik het weet het niet zeker, maar ik weet dat ik hem ook op LP heb. Maar ik heb hem op CD gekocht. Ja, er zijn mensen, ik ken mensen die het geen reiton vinden. Het is een beetje jessie, een beetje, maar ik vind het wel lekker klinken, weet je wel. Die gozer die kan spelen, ja, die speelt de sterren van de hemel. Ik kan hem natuurlijk niet vergelijken met Jimi Hendrix... maar hij speelt wel waar is goed, vind ik. Hij treedt trouwens nog steeds op. En uh, wie ook nog steeds optreedt... want hij zat vroeger bij de band Focus... zoals uh, sommigen van jullie wel weten. Uh, Thijs van Leer treedt ook nog steeds op. En zijn band heet Focus. Focus. Ja. En toen, uh, toen zag ik uh, op een of andere site die cd's verkocht... Uh, of verkoopt, daar kun je dan een stukjes luisteren. Maar ja, het is verdomd goede muziek, man. Het is een beetje de oude focus, zeg maar. En ja, hij is de enige originele lid nog van, van die band, maar, maar ik dacht dat Pierre van der Linden ook nog een tijdje met hem meegedrumd heeft, maar die gehoopt dat hij er ook niet meer bij zit, als het goed is hoor, als ik het goed heb. Maar, uh, maar wel, uh, ja, best wel, uh, best wel goed. Misschien koop ik wel weer eens een keer een wat van ik denk, uh, ja, hij is ook niet zo jong meer, die Thijs van Leer. Ik denk dat hij ook wel uh, uh, ron, uh, iets over de zeventig is, schat ik zo. <laughs> maar ik ga een liedje draaien en, uh, en dan gaan we straks <tokkig> verder keuvelen. Moet je eens even zoeken, jongens, want ja, mijn bril is een beetje vies, dus dat kan ik niet goed lezen. Kan ik in de tussentijd kan ik hem even schoonmaken terwijl ik kan draaien. En, uh, en hier ja. hebben we dan een volgend liedje. Music and More met Suzanne. Yes. <totstukend> Tot straks. Hé hey, ik weet niet of je het no. kunnen meeluisteren via de stream. Klein beetje op de achtergrond. Oké, ja, dus, um, een beetje, een klein beetje in de stijl van Focus, want soms hadden ze ook wel een beetje dit soort muziek. Uh, ja, VSS Music and More, met het nummer Suzanne, of Susan, zoals je wil ja Susan Boyle oh ja Susan Boyle leeft dat mens nog <laughs> Susan Boyle dat is toch die, die, die zangeres uit uh, Schotland of zo die toen met dat, uh, dat programma ook. Uh, ja, toen is ze ontdekt dat iedereen toen ze podium opkwam tot iedereen zou te kijken van nou wat moet dat worden en toen ja soort met... van Idols of zo sir. ja Idols was dat ja inderdaad klopt Idols en iedereen stond Paas met de mond open. Wat een prachtige stem die vrouw heeft. Alleen ja, ze, ze Ja, zag... en, het en het was niet de eerste keer daar zo, dat dat zoiets gebeurde. Ja, oké. Okay. Maar ja, ze Want, de, dan... de, ja, Ja, daarvoor was er ook een, een of andere oudere man. En die nou, iedereen ook een beetje schamper en minachtend doen en zo. En nou, die, die bleek ook gigantische stem te hebben. Echt heel goed. Ja, want uh, je ja, staat wel eens te kijken, want dan denk je dat, dat mens ziet er niet uit. Ja, sorry, met respect, daar gaat niet om. Maar in naderhand uh, hebben ze daar een beetje opgeknapt. De wenkbrauwen, noemen ze dat ook weer, ja, de wenkbrauwen bijgewerkt of zo. Ja, en die is helemaal een muur overgemaakt. Dus, ja. uh, dus die vrouw ziet er nou wel iets aantrekkelijker uit. Ja, sorry, met alle respect, kijk, niemand uh, heeft zichzelf gemaakt. Maar nu ziet ze er toch wel wat beter uit, uh, latere foto's en zo die ik gezien heb. Ja, ik, ik hou niet zo van dat soort genre, maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ze hebben een mooie stem, dat is, is gewoon waar. Dus, uh, het is wel knap. Ja, zeker. En dat ze die teksten allemaal kunnen onthouden, maar dat vind ik van die artiesten ook zo knap. Dat ze al die teksten uit hun hoofd, uh, er zijn duizenden liedjes die ze uit hun hoofd leren. Maar ja, kijk, als je liedjes zelf schrijft, zijn ze natuurlijk makkelijker te onthouden als dat je het moet instuderen van anderen. Maar, ik bedoel, als je alles moet onthouden en je moet twee uur lang optreden, jongens. En al die liedjes, die tekst allemaal precies uit je hoofd weet. Pff, ik denk, waar laten ze dat, joh? <laughs> dat vraag ik me wel eens af, ja, weet je? Ja, dat is natuurlijk wel een kwestie van herhaling, hè. Ze zingen dat ja, nou, iedere ja, dag. Okay. Ja, vaak treden ze elke dag op, dat zou ik wel weer waar. Kijk, als ze bijvoorbeeld een conferentie geeft. Zoals Paul van Vliet bijvoorbeeld. Of, uh, hoe heet die zo Joep van Teck. Of weet ik veel wie. Kijk, die, die, die, die, die, die doen elke avond hetzelfde. He? En als er toevallig een actualiteitje is, dan gooien ze dat tussendoor. hè. Freek de Jongen oh, bijvoorbeeld. En hoe heet die andere snoes aan? Die mafkikker. Die, die, die, die, die, die, ja, je, die je ziet die zo. Hans, tewe. Je ziet die zelf Hans tewe. tewe. Oh, die Hans tewe, je Ik zie het meer. Hans me. Tewe, ja, ik zat laatst nog naar een oude show van hem te kijken. En ik denk, oh, af en toe gaat die gozer al ver hoor, hè? <laughs> Wat een macht, ja, maar dat moet ook. Ja, ja. ja, ik moet er eigenlijk wel om lachen hoor. Maar ik zou het niet durven zo, uh, wat hij allemaal dan zegt nee. hoor. Jongen, nee. jongen zeg. Ja, het is wel vermakelijk. Maar ik denk, zo, die, die kan af en toe grof, uh, grof uit de hoek komen, weet je. En soms hebt hij ook wel gelijk. Ik ga niet zeggen met wat. Maar soms heb je gewoon gelijk. Je, je hoort niet veel meer over dat soort comedianten op tv en zo. En, ja, maar het is al zomerseizoen. He. Het en begint meestal weer de, als de herfst gaat beginnen. He. Dan komen oh, al die okay. nieuwe theaterprogramma's weer. En dan, uh, dan breekt de hel weer los. Weet je wat ik heel leuk vind? Um, hoe heet die die, die, die? die Herman Vickers? Herman Vickers? Vinkers? Oh, Herman vinkers ja. Ja, die vind ik leuk. Die, die, uh, die vind ik echt geweldig. En Paul van Vliet vind ik leuk. Vooral de oude Paul van Vliet dan. Weet ze zoals vroeger. Uh, ja, die uh, echt leuke dingen. Ik heb nog die laatste show van hem op tv gezien. De laatste officiële show. Daar was, deed hij dan een, een baron, die dan speelde. Die, ja, die dat vond ik ook wel van makkelijk. Als je die typetjes doet, vind ik hem meestal wel leuk. En de rest, ja, daar heb ik. Die uh, liedjes en zo, en uh, sommige dingen heb ik zoiets van, ja. Ach, ik vind het allemaal best. Maar wie ik ook wel lachen vind, is uh, Joep van Drek. Die vind ik ook lachen. Au, au, au. Oh, je ook al heel lang mis, van. Uh, ja, maar het is uh, zomerseizoen, hè. dat zei ik net al. Die gasten die. die ja. ja, maar, ja, maar die komen, die ja, in september, jaar, dat ik gehoord heb. september, oktober komen ze weer met een nieuw theaterprogramma. En sommigen houden mm -hmm. wel eens een sabbatical year, Ons een jaartje even stoppen. Weet je, één of twee jaar. en ja, ondertussen... die Joep al jaren niet in TV gezien. Ja, hij past al nog geweest. Voor, van de... Was dat niet in december of zo? Of, uh... Want hij is ook ziek geweest, hè, die Hoep van Teck. Dan ah, okay. ik een hartanval gehad, of weet ik het. Toen is hij okay. uh, geopereerd als een hart. Dus vandaar dat hij dan een tijdje stil is geweest. Dus ja, Paul Vervliet is in principe gestopt. Ja, hij doet nog wel eens een snabbeltje hier en daar. Maar, uh, maar die, is, uh, die is officieel gestopt. En uh, ja, die trad elke zondag op in, uh, in Den Haag. Uh, elke dag, mm. hè? Of tenminste, elke dag niet. Ik bedoel, elke zondag. Dat is zo'n zondagmiddagmattinee of zoiets. Dat heet dat, dat, hoe heet dat theater nou? Dat is vlakbij Binnenhof ook. Ik uh, kan even <laughs> niet opkomen. Ja, schande dat ik het niet weet als haar Maar uh, was het niet het Koninklijke, Koninklijke Schouwburg of zo? Ja, Koninklijke Schouwburg. Geen idee. Ja, vlakbij oh, ja. ja, Binnenhof om de hoek een beetje. Als je zeg maar uh, van het torentje af naar rechts loopt, dan zie je zo'n groot gebouw met zo'n inham. En dat is een koninklijke uh, uh, schouwburg. Het is een heel oud gebouw. Want zelfs Mozart heeft daar ooit opgetreden. Dat was het nog een jo klein jochie. Die heeft daar ooit uh, een concert gegeven. Ja, dat is een mooi tijdje geleden. Dat is wel uh, 200 jaar geleden, ja. Of, of langer zelfs, 300 <laughs> jaar geleden. Maar uh, ja... <laughs> ik, moet, ik moet wel zeggen, het nou, ja, nou, toch hebben over dingen die lang geleden zijn. Ik was dus in 90. En ik was dus uh, in, een, in, een, in een kerk, uh, want dan kon je naar binnen, en gratis ook, en uh, dan kon je uh, ja, kon gewoon rondlopen en je kon er ook de kelders in, en je kan er in en zo, en dan was Een Ja, maar bijvoorbeeld. Maar het valt mij wel op dat ze konden wel bouwen in die tijd, eh? ja, tegenwoordig ja. Alle, alles wat de nieuw is tegenwoordig is, dan flikker dan al aan, een paar jaar in elkaar. Dat, uh, dat allemaal zonder machines, hè? Maar... Ja, dat hebben ze allemaal zonder machines, maar. En het staat er al eeuwen, hè? Ik bedoel, het is wel. Kijk, ze, ze en zo. hadden allemaal. Hoeveel we die pilaren ook en hadden. Ja, blauwe hulpmiddelen natuurlijk, maar dat was allemaal ja, wel. niet ah. uh, met machines, althans met. Uh, ja, machines allemaal motor aangedreven. En vroeger hadden ze ook wel hè? Want ik heb het gezien een keer. Maar dat hadden ze een soort, uh, ja, zo'n, zo uh, hoe noemen ze dat? Ja, met poelies, hè? Ja, weet je die dingen, dat, dat is zo'n ronde ton, daar lopen ze in. Dat is wel aangedreven door een touw en daar heb je dan een soort hijskraam. Die tilt dan ja. die ballast op, of, of weet ik veel. Domme, domme krachten, hè? Dus dan moeten dingen. ze vier mannen in zo'n ton stoppen. Die lopen er in zo'n hele grote, levensgrote ton. En die vier mm. mensen moeten ook betaald worden Naar motor. kost alleen maar diesel, nou... Dat is goedkoper of via mensen die daar, ja, en het... Uh... Maar ja, kijk, ze deden natuurlijk over zo'n kerkgebouw soms al twee, jaar voordat het af was. Hè? Ik, uh, ja. Het is wel knap goed gebouwd. gebouw is. Ja, het, is het is wel knap goed gebouwd, gebouw dus dat ben ik met je eens. Al die vormen ziet en al die, ja, ik bedoel, dat moet toch ook allemaal maar berekend zijn. Iemand moet dat bedacht hebben en uitgetekend. En dat het ook daadwerkelijk van een tekening en dan zo daadwerkelijk... Uh... De mensen waren niks dommer dan nu hoor. Alleen je had de techniek niet voor handen die we nu wel hebben. Dat is het enige verschil. Maar de mensen waren toen net zo slim als nu. Want ze denken allemaal, ja, er zijn mensen die denken dat ze vroeger dom waren. Nou echt niet hoor. <laughs> mensen zijn nooit dom geweest. Dat ze onverstandige keuzes maken is een ander verhaal. Maar ik bedoel, qua bouwtechniek en ja, al, al die dingen die ze uitvonden, ja, dat is best knap. Hè? Want ik denk als wij al die moderne dingen, computers en noem maar op, hadden we ook niet kunnen doen wat we nu wel kunnen. Want zou, kan jij je voorstellen dat C1972 met zijn telefoon, eh, wat ze nu met, met zijn mobiel ken. Dat was toen, als je dat zou vertellen van joh, in 2018, dan kan iedereen met zijn apparaatje met elkaar praten, filmpjes rijden, dit en dat, dan, werd, dan zeggen ze je bent gek, dat kan niet. Maar het kan wel, alleen je moet de technieken hebben. <laughs> Zo zie je het. Hè? Dat is ongelooflijk. Dat was toen onmogelijk. Ja, tegenwoordig hebben mensen al moeite om 2 plus 5. Uh, nou, uh, wij, wij zei, het laat wel de, hoe... De, laat staan dat je de min 2 plus min 5 gaat maken. Dan raak ze helemaal in de weg. Weet je, kijk, kijk, kijk, alles gaat ook sneller, de ontwikkeling ging, maar er is vroeger ook een tijd geweest dat ontwikkelingen ineens snel gingen. Hè. Kijk maar naar de stoommachine, toen de stoommachine was uitgevonden, toen, ging ook, toen kreeg je treinen, je kreeg vliegtuigen, de auto werd uitgevonden. Toen begon, hè, zo, zo rond 1900, begon ook de wereld ineens in een raal zijn tempo te veranderen. Het is dus eigenlijk een beetje wat vergelijken met nu met uh, elektronica en zo, met computers en, en noem maar op. Dus uh, ja, het is eigenlijk een revival. Alleen van een hoger niveau, zeg maar. Als je dan uh, daar gaat je je nooit kunnen durven dromen dat je nu een, een apparaatje in je broek uit de zak hebt zitten. Waarmee je en naar TV kijkt en radio dus ja, luisteren, precies. en bellen, dat, en, dat, en dat, foto's mee kan maken, en kan filmen. En, dat dat ja, was vroeger. Daar kon je alleen maar van dromen. En, en, en ja, fantasie. Eh, weet je, fantasie hadden mensen wel die toen nog niet konden, maar nu wel. Kijk maar bijvoorbeeld de, te, de draadloze telefoon. De film Star Wars. Nou, die zijn, zijn ze mee begonnen in eind jaren zestig ongeveer. Toen hadden ze draadloze telefoons. He, en zo, he, dat was natuurlijk uh, maar een film, een tv-serie maar je ziet, het is toch op uh, een gegeven moment uh, bestaat het nu inmiddels in de loop uh, der jaren is dat, uh, dat ontstaan is <coughs> ik loop een beetje met een dubbele tong te praten gelijk. maar goed ik zat trouwens van een filmpje te kijken en het, was, oh, het ging over het maken van mobiele telefoons het schijnt dat uh, sommige fabrikanten helemaal niet uh, zoveel um, geld meer verdienen de laatste half jaar tot een jaar aan hun telefoonhandel. Zeg maar, ze maken wel iedere keer een nieuw model, maar dat de winst, het geld dat ze ermee verdienen, uh, steeds minder uh, uh, wordt omdat de markt. Zeker in Amerika en in Europa is de markt verzadigd En zelfs in de Aziatische ja. landen begint nou, kan... de markt ja, uh, tuurlijk. iedereen gezadiger. Zeg maar. ja, Dat is met die crocs, hè. Liever... Weet je ja, nog, die, die, je. Die, die, die schoenen, die, die, die klompen, die plastic klompen, die crocs. Die originele mm -hmm. crocs, want de meesten zijn nep. Maar die originele crocs die zijn best duur Dan ben je zo als je dik in de 30 euro kwijt. Die markt was zo snel verzadigd. Dat ging een razend tempo. Want iedereen draagt ze. Zelfs in ziekenhuizen, het de personeel daar dragen ze. Het verplegend personeel. En die bedrijf is failliet. Want, want ze verkopen niks meer. Want iedereen heeft al één of twee paar van die dingen. En ja, en met die telefoons. Ja, kijk, op een gegeven moment gaat je telefoon een keer stuk. Dan wordt het te duur om te repareren. Dan koop je toch alweer een nieuwe. Maar. Ja, als, als iedereen zo'n ding hebt, en uh, ja, je hebt mensen zijn er zuinig mee, die doen er nog langer mee, dan raakt in de markt inderdaad verzadigd. En dat, uh, dat heb je met alles. Hey. Ja, je ziet dus ook dat fabrikanten die ook een, een, een tele, uh, uh, hè, ook een telefoon maken, een bepaalde uh, fabrikant, die, die, die dient meer aan het maken van beeldschermen en processoren en die verkopen aan andere telefoonfabrikanten, dan is hun eigen telefoon die ze in de markt hebben staan. Ja. Ja, ja, dat, dat, Zo'n merk verkoopt dan beeldschermen aan, aan de concurrent nog wel. Ja, ja. En, en, proce en, en processoren en alle andere chips die in de, ja. de telefoon zitten. En ja. uiteindelijk verdienen ze dus daar meer geld aan dan de telefoon die ze zelf verkopen. Nou, ik zou je vertellen, die Philips bouwt nog steeds televisies. Ja, helaas niet meer in Nederland, maar ze worden nog wel gebouwd in China. Maar het nee, scherm wordt door LG gebouwd, hè? Mm -hmm. Het zijn LG-schermen. Ik heb een keer, iemand, had een keer een radio van Philips, dat was in de jaren tachtig. En hij zegt, moet je eens kijken, Jaap, hij maakt al dingen open. Wat staat er op die speaker op de achterkant? Pioneer. Was een pioneer uitspreken. Het was op de Philips gebouwd, maar alleen ja. de speaker niet. En dan denk ik hé, ja, schijnbaar goedkoper of zo. Dan komen ze een hele grote partij in. En dan hebben ze een, een deal met dat bedrijf met Pioneer. En trouwens, uh, het is een markt uh, groot op de markt wat betreft mixapparatuur. Hè, geluidsmix. met mengtafels en zo. De Pioneer is echt booming met. Uh, uh -huh. ja, je hebt ook Berhinger. Ik zal maar gelijk geen reclame maken door meer merken te noemen. Berhinger is ook. En dat een, een, een andere merken ook? Even op mijn koptelefoon kijken. Je hebt echt niks, ik ben bang. Oh een, ja, een, het, uh, Sennheiser. Senn Sennheiser, Sennheiser. Ja, Sennheiser, Berhinger, Pioneer, uh, noem maar op. Nou, ik heb pas nog iets van Sony gekocht. Ja. Als ik er gaaf ga zit erin, joh, in die wireless speaker. Oftewel, ja ze noemen het ook wel een soundbar. Maar ze klinkt ook geweldig. Dus ik maak geen reclame. Ik heb al vijf merk merknamen. Dan is het geen reclame meer weet je wel. En ze zijn allemaal even goed hoor, die merken. Dat zeg ik er even bij. Want anders maak ik reclame weet je. Dus zo, genoeg over merken. Dus uh, ja, goed. Um, ja, ja, ja. Heb jij nog, nog iets te melden? Nog? Heb jij nog iets, iets uh, ja, ja, een leuk wel... anekdote Dat of wat dan wel, ook? Ja. Maar, um, to, to, straks hadden we toevallig over uh, eigenlijk ja, zeilingen. Toch over woningjes uh, um, uh, en huizen en houthuizen en de huizen daar in Californië. Ik ga een, uh, een apart uh, documentaire. Dat ging over mensen en die woonden in. Uh, van die storage centers. Die heb je, heb je in Nederland worden die ook uh, steeds populair. Waar ik woon heb je in de stad nu al drie hele grote zitten. Dat zijn van die grote bedrijven. Dat is een groot, groot gebouw. En er zit niks anders in dan opberggarages. Zeg maar opbergboxen. Die wonen, opbergboxen. En, en wonen, dan kun je zo'n zo zo box... Ja, dan, dan kun je dan zo'n box huren. En dan kun je, dan als je bijvoorbeeld gaat verhuizen. maar je kan er niet gelijk in. kun je al je mobilair in zo'n box opslaan. of al die troepen en zo. En je hebt bijvoorbeeld heel veel van die Discovery Series. Uh, en op BBC ook. en op SBS ook. Van die Storage Bars en zo. En, en, en van die mensen die je geld bieden. op die op boxen, zeg maar. Uh, dat soort programma's. En je hebt dus. Kan jij dat, dat uh, toestel even neerleggen? Want ik hoor steeds geschuur. Heb je hem in je handen of zo, dat toestel? Nee, hij ligt na. Oh, want ja, ik, ik hoor steeds schuren. Ik weet niet wat het is. Of je hand op okay. de tafel ligt. Ja. <laughs> ik dacht eerst het stekkertje maar, van... Maar in ieder geval... Maar goed, ja, ga door. <laughs> maar vallen, in ieder geval is in Engeland als in Amerika... Uh, uh, bleken dus... Het mag niet, hè, het is illegaal, Maar bleken er dus gewoon uh, mensen... die eigenlijk gewoon ja, dak en het zijn... Maar die wel veel geld hebben, of, of mensen die dat gewoon expres doen, die gewoon geld willen uitsparen. Ja, die nou, gingen dan en, dan stiekem, zo, en dan gaan ze dan in een zo'n box slapen ofzo. Die gingen stiekem dan, ja, die, die gingen naar zo'n bedrijf toe. En die zeiden dan van, nou, ik heb een hoop meubels, die moet ik opslaan, ik wil een, een box bij jou hier. Nou, zo'n box is zeg maar uh, 7 bij 4 meter of zoiets, als ik verschil met grote kopen. Nou, de meeste mensen kopen dan de grootste, uh, huren bedoel ik. Die huren dan de grootste. En die zeggen van, nou, ik wil een bok van je huren. Nou, laten we zeggen, schrijven we drie meter. En uh, die wil ik voor een jaar huren. Ja, uh, nou een zo'n bedrijf heeft een gebouw met wel honderd van die erin. En, maar en weet je, je wat ik denk, waarom die mensen dat doen? Dat de huren zullen er ook wel ontzettend hoog zijn. Ik weet het natuurlijk. Ja, het de, wonen in, in, in, in grote Amerikaanse steden is zo onbetaalbaar. Ja, daarom dan doen ze dat. denk het, ik. Ja, ik denk, ja. Het, het zien. die moeten stofzuigen, dat soort En die worden, wat voor van die heel erg van. Nou, uh, de want Zelfs dan, die koophuizen zijn niet meer kopie. te betalen in Nederland, weet je. Dus ik denk dat datzelfde probleem daar ook speelt. Heb ik zo vermoeden. Ja, en weet je wat het is? Daar, daar heel veel van die dingen raakt, zeg maar. Die, die zijn eigenlijk zonder controle en, en niet echt be, of zo Je kan er komen en gaan er in de en zo. Zij, hier heb je ook zo'n opslagcentrum, een heel groot gebouw met allemaal van die garageboxen. Maar daar zit dag en nacht, daar bewaken nou, ja, dus je. Okay. Zou dat doen, ja, dat, dat zou je niet lukken. Maar nou, weet je maar ik... daar, daar heb je dat niet weet je wel, dus je die kunnen komen en gaan die gaan gewoon van zo'n box binnen die ze stuurt. Sluiten dus... de deur achter zich. Nou, en dan was... ja, we kunnen dan gewoon helemaal blij. Ik, ik was een keer aan het werk in Ipenburg En toen moest ik van, uh, langs de Vliet. Uh, voor de mensen die het niet weten. De Vliet dat is een kanaal dat loopt uh, tussen de Haag en Rijswijk in. Zo richting uh, Al aan de Rijn. Die komt vanaf Rotterdam zo. Dat is ooit eens gegraven door de Romeinen. Uh, uh, uh, jaren geleden. En, euh, en als je langs een fliet komt, dan ga je geen voordat je onder de spoorlijn gaat, waar de trein overheen gaat, ga je rechtsaf, ga je met een parallelweg, dan ga je richting Ippenburg, Daar heb je allemaal garageboxen, maar dan echte garages. Hè. Dus gewone betonnen constructies met een garagedeur erin, die kun je daar kopen of huren. Maar daar kan je je auto in kwijt, of je boot, of je caravan. En dan, dan betaal je per vierkante meter. Uh, ja, je kan ze kopen, maar ook huren als je dat wil. Maar uh, dat, dat loopt als een trein, joh. Dat loopt echt als een trein. Ik denk, ja kijk, ik kan wel daar mijn auto neerzetten. Maar dan moet ik helemaal <laughs> weer met de fiets naar huis toe. Nou, dat kan ik, uh, dat doe ik, geloof ik ook uh, een dik half uur uh, of drie kwartieren ja, nou, dus het... over. Hier was er een paar jaar geleden <laughs> nog maar één zo'n bedrijf. Nu zijn er hier al drie... Maar ja, goed, het is wel een business, ja toch? Het is toch, uh, ja. We hebben al wat. Maar als het een beetje betaalbaar is, stel dat zo'n ding 40.000 euro kost, en jij kent elke maand 250 euro missen, ja, dan, dan, dan, dat ding is toch na, na 20 jaar voor jou, of na 10 of na 20, weet ik het, ja, die 20 jaar voorbij zijn. Ik weet niet of je daar ook nog uh, eens een keer wordt op aangeslagen door de belasting, dat weet ik niet, want tegenwoordig moet je geloof ik overal belasting over betalen. Maar Als het, het van jou is, ja, de vastgoed, weet je wel. Ja, kijk, dat, dat scheelt je ook kosten, want als je een garage moet huren, nou hier, hier waar ik woon, daar is aan te weinig tekort te aan garages hier. Die kosten een vermogen hier. Want dan heb je zo een heel kleine ruimte. Daar kan je één auto en een brommer in kwijt en houdt het top. Maar ze vragen er al godsvermogen voor. Dan kun je bijna een huis verkopen. Dat is gewoon een klein hokkie. Nou vroeger zaten daar wel eens mensen in die bloemen verkochten. Er was er eentje zelfs die fietsen maakte. Want ja, dat zat dan bij zijn huischuimer. En uh, die, ja, een ander die, die uh, ja. Rommel is dan, weet je wel. En uh, ja, dat is naar tegenwoordig ook weer voorbij. Want uh, als je bijvoorbeeld uh, tegenwoordig een auto hebt, dan moet je betalen voor je plekje voor de deur. Nou is dat wel niet zo heel duur in Den Haag. Maar als je een garage hebt, krijg je geen parkeervergunning. Want dan zet je dan zet je, je auto daar maar in. En die man, die dan, uh, die woont vlakbij mijn schoonmoeder. En die heeft daar een garage. En die ging altijd fietsen plakken. Dus ze dus gebruikte die garagebox om fietsen te plakken. Nou, toen kon dat, mocht dat niet meer. Want hij kon anders zijn auto niet kwijt. Dus die man is van ellende overleden. Want hij was al, al dik met pensioen al, al, jaren. Dus nou, ja, die man die leefde, die deed het niet voor het geld. Want hij deed het heel goedkoop. En, en dat die man had er iets bezig te doen. Hij was ook weduwnaar en zo. Ja, doordat die man zijn hobby niet meer kon uitvoeren. Is die overleden vroegtijdig helaas. Zo'n paar jaar geleden is dat gebeurd. Nou, dank je wel, eh, hey, overheid. <laughs> dat denk ik, ja jongens. Garage is toch van jou? Waarom mag ja, je geen parkeervergunning hebben? Omdat je een garage hebt. Ja, dat doe je je auto maar in. Dus dan kan je je bloemenstalletje wegdoen. Of je fietsenmakerij. En die mensen die verdienen er nauwelijks om. Want die doen dat gewoon. Die zijn met pensioen. En die doen wel om wat te doen te hebben. Die zijn wedoenaar, Weet je. Hebben ze wat te doen? Hebben ze toch nog wat contact met de mensen? En dat, dat kan niet meer. Ja, die, die mensen die, die gingen dan in zo'n verwijzingblok gewoon. Omdat het voor hen gewoon. Plan de enige keuzegracht ja, en uh, daar moeten natuurlijk allemaal een beetje stiekem stiekem doen omdat het eigenlijk Je niet, klinkt heel niet donker. Woning, je klinkt heel donker. Heb jij, hoe praat je maar met een met een uh, headsetje of een uh, of praat je zo met de hand? je klinkt Ik heb heel een, donker. Met uh, een headsetje. Ah, kijk, nou klink je al beter. Ah, okay. kijk. Nou, dat is wel beter. Maar die mensen in ieder geval wonen daar, dus, en dat mag dus niet. En, uh, maar sommigen hadden het echt als een huisje helemaal ingericht, zeg maar. Zo. Ja. Alleen ze moeten natuurlijk altijd een beetje uitkijken dat het niet opvalt, zeg maar. Zo. Dat het niet de bewoont, uh, ja, niemand het in, in, in de gaten heeft en ja, alles ja. en zo. Dus dat uh, nee, was gehoor. ze wel geboren uit pure armoede, gewoon. Uit het feit ja. dat ze gewoon niet huren of kopen kunnen en anders gewoon dakloos zouden zijn. Maar er waren ook wel echt, echt gewoon... Er waren ook gewoon echt bijvoorbeeld, uh, mensen met, met, met, met, met, met kinderen die, die, die dat deden. Die twee kleine kinderen hadden en die met z'n vier in zo'n boxje woonden. Uh, gewoon puur omdat het gewoon verder niet te betalen was in ja. die stad. Nou, ja, dat is wel belachelijk. En, ja. en dan hadden ze gewoon een baan hè? Ja. Die, man die, werkte, die ja, man die werkte gewoon, maar, maar die kon gewoon geen huis krijgen voor zijn gezin. Het ja, was niet te betalen. Ik in Londen, want ze gaan er ook een stokje voor steken. In Londen zijn... Uh bedrijven, en die komen over de hele wereld vandaan, hè? want ze geven wel de Chinezen de schuld, maar ze doen het allemaal. Dan kopen ze hele dure panden op, dat waren vroeger, uh, ja, dat had je die lords, weet je die, uh, die Engelsen, van die, ja, van die landlords, en dan hadden ze zo'n uh, zo heel groot pand met vier etages, en als je dat ziet, zo'n straat, dat ziet er hartstikke... Duur uit, wij zijn heel luxe en heel mooi. Er zijn bedrijven of instellingen, uit de, ook uit het buitenland, van buiten eh, het Verenigd Koninkrijk, die kopen zo'n pand op eh, voor de investering, om geld te investeren. Voor, eh, het gaat natuurlijk om de vastgoed, om de waarde. Veel Russen, veel maar, uit Jodiabie. Ja, ja. Maar daar woont niemand in. Daar wonen geen mensen in. Die staan gewoon leeg. Er hangt er wel een vitrage voor het raam. Zodat het bewoonbaar mm -hmm. uitziet. Maar het is gewoon om geld te investeren. En daar woont geen hond in. En in Amsterdam hebben ze daar gelukkig een stokje voor kunnen steken op tijd. Want hier wouden ze het ook doen. Maar in Londen is het scheer en inslag. En daarom zijn de huren er ook zo hoog in Londen. Het is verschrikkelijk daar. Ja. Dat is echt een, dat is een van de duurste steden ter maar wereld. Ze gaan het, het gelijk aanpakken hoor, heb ik begrepen. De gemeente daar, want ze pikken het niet langer. Maar inderdaad, het zijn Russen, het zijn Chinezen, het zijn Amerikanen, Saudi-Arabië. De hele wereld doet het. Ik heb wel zo'n programma gezien. Er, was, er, er kwam eerst een, een Rus en die kocht daar een groot pand in het hartje Londen op. Dat het wat kostte dan een miljoen. En die ging dat helemaal laten verbouwen. Die gooide er nog een paar miljoen verbouwing tegenaan. Was er zelfs nooit geweest. Nog geen seconde. En ging het dan weer in de verkoop gooien. En dan kwam er weer een andere Rus... of een Saudi-Arabische uh, oliemagnaatprins. En die kocht het weer op. En die ging weer de hele troep anders doen. Die ging het weer op zijn eigen manier verbouwen. Weer 16, een paar ja. miljoen er tegenaan. En die kocht het weer door. Verkocht het daarna ook weer door. Zonder er ooit geweest te zijn. Nou weet je... Ik, ik, ik, ik, Nee, dat klopt. Want weet je, ik heb het zelf aan de live. Tenminste, ik heb het zelf gezien dan. Niet zelf meegemaakt, maar gezien. Toen ik nog in mijn vorige adres met mijn vrouw woonde. Er was een huis. dat is gewoon een doorsneestraat in het laakkwartier. Uh, en uh, daar woonde een oudere dame die had dat huis uh, gehuurd ofzo. Want voor mij was dat een huurwoning. En uh, die eigenaar die heeft het toen verkocht. En daar kwam een meisje die zag er heel netjes uit. En die denkt, dat is geen doorsnee uh, bloemenverkoopster of, uh, of Albert Heijn medewerkster. Dat is gewoon een makelaar. Een hele jonge giet van misschien net even begin 30. Met een mantelpakje, heel netjes zag ze er gekleed uit. En die had dat gekocht. En uh, die verkocht het weer door. En toen stond er alweer te koop met een andere naam, een andere op de naam, weet je. En er was weer iemand die er ook echt uitzag als een makelaar, ook netjes gekleed, met een stropdasje, weet ik veel, haar netjes. En dat ging zo twee jaar lang door. En nou, toen kwam er eindelijk iemand in wonen, die daar dan permanent in ging wonen dan. Nou, maar dat huis is ondertussen, zonder dat die mensen het zelf in de gaten hadden, Drie keer doorverkocht. Dus ook drie keer in prijs verhoogd. Dus dan heb je een uh -huh. huis van 70.000 euro. Ja. En uh, op het les na twee jaar kost die ineens bijna het dubbele. Kijk, en, en, en zo krijg je dat de, de hypotheken zo duur worden... dat de mensen die het normaal wel kunnen betalen... een goedkoop koophuis van redelijk goede staat... Het niet meer kunnen kopen. Ik, ik en mijn vrouw hebben nog geluk gehad. Want het was nog net voordat de crisis aanbrak in 2005. Hebben we ons huidige huis gekocht. Dat was vier jaar voor de crisis. Of nee, drie jaar voor de crisis. Wij hebben nog geluk gehad. Nou, die zijn dan in waarde wat gezakt. Nou gaat het weer een klein beetje stijgen. En het was ook nog eens een keer zo. Vroeger als de rente van de hypotheek omhoog gingen. Dan gingen ook de spaarrentes omhoog gingen de hypotheekrentes omlaag, gingen ook de spaarrentes omlaag. Maar nu, nu stijgen de hypotheekrentes, uh, maar uh, de procenten zijn geen procenten meer... maar een tiende procent van de spaarrekening. Oh. Dus als je spaart, er is pas nog weer, weer 0,5% verlaagd bij de ING-bank... Sparen. Ik denk, waar spaar je dan voor? Je kunt beter een oude sok stoppen of een kluisje kopen en dan tegen iemand vertellen en dat ergens. Ja, dan er komt een tijd dat je moet betalen om te sparen. Ja, precies. En, en weet je wat het is? Kijk, een spaarrekening is altijd gratis. En, en een betaalrekening, dat is altijd al geweest, die moet ze betalen. Het nou, vroeger... ja, aparte is dat je krijgt steeds minder geld voor je spaarrekening en je gaat naar een model toe dat je ervoor moet betalen. Maar... Ondertussen verdienen de banken een hoop geld. Die verdienen er wel heel veel aan. Maar het mooie is, kijk het is nou zo, vroeger het, het, het had je natuurlijk ook wel banken, maar dan kreeg je je salaris in zo'n zo zo loonstrookje. Dan uh, kreeg je zo'n zakkie. Daar zat er nog geld in, dat daar praat ik over voor mijn tijd nog, hè, jaren vijftig of zo, toen was ik er nog niet. En ik kreeg mijn vader zijn salaris in een zakje en er zat een loonstrookje. Vandaar dat was het loonstrookje, dat was niet gewoon zo'n afschrift, maar het was echt een strook, zo'n lange reep. En er stond dan je, je, je belasting, je inkomstenbelasting, je sociale premie. en Aan het eind stond dan het eindbedrag wat je, wat je kreeg voor je werk. En dan had je nog een week salaris. Dat werd afgeschaft, gingen steeds meer mensen een bankrekening nemen. Nou oké, okay, in de jaren 60, en zeventig en 80 had je dan nog rendement erop. En tegenwoordig, je bent afhankelijk van de bank, want je kan niet meer naar de woningbouw, naar de kas, om je huur te betalen. Nee, het moet allemaal via de bank rekenen. Dus de banken hebben nu de absolute macht. Ze kunnen je maken en breken. Dat is toch niet normaal meer. Toch? Nou ja, zo, zo gaat het wel. En maar de mensen die pikken die prijs, het maar. Ze pikken het maar. maar je hebt geen keus. Ge we, heb je. we moeten gewoon eisen. We willen weer een kas hebben. Want ze willen ook tastbare geld afschaffen. Dat ze met plastic pasjes kunnen betalen. De, die plannen liggen al heel lang op tafel. Straks dan kan je uh, zwart betalen. Ja kijk, ik vind het een beetje onzin. Want ze kunnen met bitcoins ook zwart geld betalen. Met bitcoins, dat is weer het nieuwe zwarte geld, zeg maar. De criminele organisaties die doen dat al, al heel lang al met, met bitcoins en noem maar op. Dus het kan toch. Het kan toch, want de criminelen zijn ook niet achterlijk natuurlijk. Die zijn ook slim. Dus wat heeft het voor zin? Je kan ook geen fooie meer geven. Hè, bedoel, kijk, als je bijvoorbeeld met je bankpasje betaalt, kan je geen vouwen geven. Want dat gaat op de rekening van de baas van het restaurant of van die autobedrijf, weet ik veel wat. En ge geef je cash geld, dan kan je de jongen die jouw auto hebt gerepareerd nog, nog 5 euro vouwen geven. Ik zeg maar wat. Maar als je dat via de bankpasje doet, komt het op de rekening van de baas. Ja, dat ga je niet doen natuurlijk. Het moet de eigenaar zelf zijn. Oké, okay, dat is een ander verhaal. Maar, maar ik vind het, die banken... We moeten onafhankelijk zijn. Prima dat ze er zijn. Maar je moet een keuze hebben. Dat dus ik, nou, ik wil niet van een bank afhankelijk zijn. Als ik mijn huur betaal... wil ik naar de woning En bij de kas daar betalen. Want ik vind het wel raar dat al die, die banken gesloten worden. Die filialen. En, en als er filialen zijn... kan je geen geld opnemen. Dan behalve uit de automaat. Maar je kan niet meer cash geld aan de kassen halen. Dan moet je uit de automaten. Nou, er worden ook steeds schaarser vanwege al, al die bankkraken. Hè, met, met die, dat ze zo'n ding laten ontploffen. Dus je ziet steeds minder betaalautomaten. Behalve bij de supermarkt binnen dan. Dan wordt het wel iets lastiger om een ramkraak te plegen. Nou ja, mensen zie ik alleen maar plastic geld, eh, elektronisch betalen, al, al die ongein. En dan kan je, ben je allemaal van de bank afhankelijk en ze kunnen je maken en breken. En dan vragen ze misschien wel 30 euro per maand aan kosten. En, en dus we zijn gewoon afhankelijk van de bank en daar moeten we van af en mensen als jullie luisteren. We moeten allemaal massaal eisen dat er weer kassen komen zoals vroeger. En dan zeggen ze wel ja, maar dan moeten ze een, een bedrijf inhuren om dat geld op te halen. Nou, dan moet je ze maar, maar beter beveiligen. Weet je? En eh, ik bedoel, vroeger ging dat toch ook zo. Natuurlijk werd er ook banken overvallen, maar dat is van alle tijden. Want ze zoeken steeds weer, weer nieuwe wegen om, om ergens geld illegaal vandaan te, te krijgen, die criminelen. Dus die zoeken toch wel, die, je kan dat niet uitgroeien. Het is er nou eenmaal. En dat is altijd al geweest, weet je. Dus of je nou een bankfilier, ja, die, die wordt beroofd, of een bankrekening die wordt geplunderd door internetcriminelen. Het heeft allemaal geen zin. Of beveiligt het dan wat beter. Ja toch? <coughs> Nou ja, dat is allemaal natuurlijk hartstikke mooi en zo... ...maar dat gaat niet gebeuren. We gaan naar compleet digitaal. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar ja, de tijd zal het leren. Maar ze komen er nog wel achter. Maar dan is het wel te laat. Dan is het wel te laat. Ja. Maar, maar nu tijd Als je dan een storing liedje, hebt, dan kan niemand ja, dat betalen. Ook dat. We gaan een liedje draaien. Want de mensen vallen in slaap aan de andere kant van de radio. Van de stream, moet ik zeggen. Of je moet een internetradio ontvangen hebben. Maar goed... Uh, stream, FM of weet ik het, we zijn alleen maar via internet te beluisteren, dus niet via de kabel, niet via satelliet AM of FM. Ook niet via dat misschien ooit in de toekomst, maar ja, dat zien we dan wel weer. Je luistert naar Lowe Radio en het is nu tijd voor muziek en dat is... Wie zal dat nou toch wijzen jongens, dan moet ik even zoeken hoor, want ik zit ondertussen de tijd vol te lullen, omdat ik de tijd nodig heb om mijn liedje uit te zoeken. En het wordt steeds moeilijker, want. Ah, ik heb hier wat leuks. Ik heb hier wat leuks. En dat is. Oh. En dat mag niet, hè. Oh, ik ga niks zeggen. Dat was BM met Easy Skanking. Eigenlijk mag ik het niet draaien. Maar goed, daarvoor noem ik hem ook BM of BM. Jullie, De kenners weten wel wie het is. Maar goed, eh, Jaco, dan mag ze veel niet. Daar mag ze veel niet. Maar wat mag nog wel in Nederland tegenwoordig? Ik uh, ga uh, gewoon... <laughs> het lag op het puntje van mijn tong, maar je hebt gelijk, en belasting betalen. Maar... Ja, ja, ja, we moeten dat Koningshuis in stand houden. We moeten dat Koningshuis in stand houden, onder andere. Ja, ze zijn het je oplichters, maar ja, goed, <laughs> het, is, het is gewoon zo. Ja, het zijn oplichters. En ik ben niet de enige die dat vindt. Het is gewoon zo. He? Je microfoon wat dichter bij je mond doen, want ik, je klinkt heel ver af en het galmt. Oké, even kijken. Zo is het bijna. Het galmt komt dat ik in de hele compleet lege kamer zit. Oké, maar zo is het bijna, want je microfoon zit wat dichter bij je mond, geloof ik. Hoe heet dat? Toen wij hier kwamen wonen, zo'n ruim 15 jaar geleden. Toen was zo'n uh, zo zo garage waar je je auto eventueel in kwijt kan. kan. Als, uh, kon je toen uh, kopen, zeg maar. Dat waren uh, 10.000 uh, guldens wa waren dat toen in die tijd, zeg maar. Ja. Zo ongeveer. En uh, dat liefst... is. 20 jaar geleden ongeveer. En uh, nu gaan ze dus voor een ton in euro's uh, oh ja, van hand. Oh, schandalig, joh. Dat is echt niet normaal. Dus kun je, nagaan, uh, kun je nagaan hoe, uh, ja, hoe extreem dat uh, verdubbeld is, zeg maar. Zo'n tien keer over de ja. kop gegaan. Ja, dat is wel niet normaal. Maar weet je wat het gewoon is? Kijk, in het begin van de vorige eeuw, van de 20e eeuw, toen, toen werd het wat socialer allemaal. En uh, ja, dan de, de, de wilden ze de, de arbeiders, zeg maar, zoals ze dat noemden, wilden ze verheffen. En wat ze nu doen is het tegenovergestelde. Dus wat ga je krijgen? We krijgen weer een nieuwe communistische revolutie. En misschien nog erger als toen. Jongens, daar zitten we toch niet op te wachten, hè? We willen gewoon dat iedereen gewoon zijn huur kan betalen. En, en, en er is niks mis mee als iemand eh, rijk is. Maakt niet uit. Rijke mensen moeten er ook zijn. Maar armoede, jongens, dat moeten we toch niet hebben. We moeten er toch voor zorgen dat die mensen toch rond kunnen. Gewoon normaal rond kunnen komen. Gewoon van hun centen kunnen leven. Wat is dit? Ja, ik snap het allemaal ja. niet. En, en, en klagen helemaal niet. Maar ja, de mensen. Klagen, maar ze doen niks. Ze doen ja. helemaal niks. En het gaat zo goed met Nederland. Ja, ja. <laughs> Erg hoor. Hey. Had je al iets gehoord dat er waarschijnlijk in 2019 ook een uh, telefoonverbod komt op, uh, op alles? Dus ook op de fiets en de brommer en zo? En dat vind ik eigenlijk wel terecht. Want ik vind als je, als je aan het verkeer deelneemt, dan moet je niet bellen. Het is nee. natuurlijk, je wordt afgeleid. Kijk, als je gebeld wordt, denk je, nou joh, bel maar lekker terug als ik op kantoor ben. En als je op je fietsje bent, kun je even afstappen en ergens even zitten. ...in een boutique of zo... ...van maar op op ergens in een parkje... ...en dan kun je altijd nog een gesprek... Uh, ...aannemen. Maar fietsend, uh, lopend... ...zelfs lopend vind ik dat ze het verboden moeten maken. Op straat telefoneren prima... ...maar dan ga je maar even staan. Even stil. En niet bij mensen staan die er... Uh, ...want dat is ook hinderlijk als jij daar... sta je bij de bushalte... ...en er zat er iemand naast je... ...die staat heel hard te praten door zijn telefoon... ...dat is niks irritanters dan dit... Dan zeg ik, joh, sorry meneer, maar zou u even verderop willen staan, want, want u stoort mij. En dan zijn ze aan te kijken alsof ze zeggen: Joh, hoe durf je te vragen? Maar jij stoort mij met jouw privégesprek. Niks... Het gaat mij toch niks aan wat andere mensen door de telefoon moeten te bespreken hebben. Helemaal, als het gaat bijvoorbeeld, en dat heb ik ook zien gebeuren zelf, in de stilte koop even een trein. Ja, dan mag je nog niet eens praten. En terecht. Tijd niet voor niks stilte. Of je moet fluisteren. Heel Zo, zo van, hé, hey, hoe gaat het met jou? Ja, nou, goed op. Dat is heel apart, vind ik. eigenlijk. Ja, er zijn mensen die ja, ja. zitten in een stiltecoupé. Want ze zitten te studeren. Het zijn studenten bijvoorbeeld. Of, of zaken. Mensen die zitten met hun laptop te spelen. Tenminste, aan te, het werk. Die moet je niet storen met gesprekken. Of met telefoontjes. Of weet je. Hey, bedoel, da daar is de stiltecoupé voor, voor zakenmensen en voor studenten. Niet voor John Lul die maar eh, met zijn telefoon pliep pliep pliep met die kutspelletjes. Of heel hard zitten te praten. Hey Piet, hoe gaat het bij jou? Ja, wij mij gaat het goed hoor. Nog geneukt Bro. gisteravond? Ja, ik heb lekker geneukt. Ja, weet je, ik noem maar een zijstraat hoor. Maar begrijp je wat ik bedoel? Nee, klopt niet hè? Sorry voor mijn taalgebruik. Uh, vind... maar goed. <laughs> Dit was het laatste ook. Ik, uh, ik, ik haak af. Ja. En ik uh, wens iedereen een uh, fijne avond nog. En uh, nou ja, uh, werk ze morgen. Ja, dankjewel. Jij, jij ook. En ik zou zeggen, nou, luisteraars, we gaan nog even wat, uh, wat muziek draaien. En dan uh, tot twaalf uur kunnen jullie nog naar non-stop muziek luisteren. Ik weet niet of ik nog wat te melden heb. Misschien dat ik tussendoor of het toen nog wat zegt. Maar ja, uh, normaal is het van 9 tot uh, 11 uur. Maar we zijn een uurtje eerder begonnen met, uh, met de talkshow. Dus ik denk dat ik uh, ook lekker uh, een muziekje ga draaien. En, uh, Heel tot, goed. Tot 12, uur, tot 12 uur kunnen jullie naar non-stop muziek luisteren. Dus geen geklets in, in de ruimte meer. Van deze kant, <laughs> <laughs> van onze kant. Uh, jullie gaan oh. lekker naar muziek luisteren. En uh, ik Doei. zou zeggen, tot volgende week zondag. Yo. Doei! Oké, okay, nou, dat was uh, Jacco-luisteraartjes. Hartstikke leuk. Live vanuit Gelderland. En uh, ja, jullie denken misschien wel een zwaarmoedig onderwerp. Maar het is niet elke uitzending zo hoor. Ik bedoel, uh, ach, ja, pff, vind je het niks? Oké, okay, nou ja, dan vind je het niks. We maken er wel een podcast van. Dus jullie kunnen het terugluisteren. En, uh, en ja, jongens, uh, we gaan gewoon weer elkaar muziek draaien. Tot 12 uur, uh, non-stop muziek. Dus uh, dat wil niet zeggen dat ik dan al die tijd achter de pc zit. We draaien alleen muziek. Alles werkt automatisch hier. Dus uh, niet denken als er uh, s'nachts muziek te horen is dat ik achter mijn computer zit. Want dat is niet zo, want dat gaat allemaal automatisch. Dan lig ik gewoon op één oor en de muziek draait gewoon door... Zo werkt het. Mensen, um, ik neem nu afscheid van jullie wat betreft het praten. De muziek gaat door. En uh, ja, ik heb er wel heel wat uh, muziek uh, op staan. Heel veel zelfs. Dan moet ik alleen even ondertussen even zoeken. En dan gaan jullie ondertussen even naar een muziekje luisteren. En dat is uh, Musica More Met uh, de King Fair, King Fair, Mensen... Bedankt voor het luisteren. Geniet nog lekker van de muziek tot, tot middernacht. En tot volgende week zondag. doei.